Rotterdamse muziek uh, hier op de zondagmorgen bij uh, ZVL Champagne en uh, Oh me oh my, goodbye voor het goodbye is nog geen ruimte want dan komen de komende 55 minuten zit je toch met mij opgeschreven dus dat is even niet anders Wilco dankjewel voor de muziek en uh, ik ga er weer uh, lekker voor zitten en ik heb een paar leuke dingen te behandelen met je wat we in de show hebben behalve lekkere muziek, dat hoor je zo meteen dus stay tuned want dan komt het allemaal goed op deze toch wel ja, best wel aardige zondagmorgen hier bij ZVL. ZVL. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. ZVL. Ik heb muziek in de aanbieding van onder andere The Flirtations. Dat is van heel lang geleden. Geniet mee met Nothing but a Heartache. Goeiemorgen. Goedemorgen. It's fake. Weer is het niet bepaald. Nou ja, het is maar net wat je wil. Voor wandelen is het natuurlijk wel lekker. Zo'n graad of 18 vanmiddag. Maar om er te gaan zwemmen, nee, dat dan weer niet. Dus, Fabos à la Playa. Mm, niet helemaal. Rigueur Een mooie herinnering ook van Champagne. Dus, oh nee, wacht even, de flirtations. And nothing but a heartache. Hard to pain. Straks gaan we praten met... Uh... Geertje Slingerland, zij is uh, onderzoeker aan de TU in Delft en we gaan het uh, hebben over uh, ja, de inrichting van straten. Die straten zijn kennelijk uh, ingericht voor jongens en niet voor meisjes. Dat geeft een onveilig gevoel. Hoe het zit hoor je straks over een minuut of zes, zeven.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 I spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fils my head. De stars get red, en all oh the night blue And then I go en spoil it all by saying something stupid like I love you. Ja, we hebben heel veel mooie klassiekers in de show vandaag. We ook, uh, waaronder ook deze van Frank Sinatra samen met zijn dochter Nancy natuurlijk: Something stupid in the show. Derek Cox gaat praten over ja, een belangwekkend onderwerp. Luister mee, we gaan het hebben over een interessant onderzoek. Meiden voelen zich onveilig op straat, omdat de publieke ruimte voor jongens is ontworpen. Daarover praat ik met Geertje Slingerland van de TU Delft. Geertje, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Uh, wat is jouw betrokkenheid eigenlijk bij dat onderwerp? Um, ja, ik ben. Uh, ik werk samen aan de TU Delft als universitair docent en ik doe heel veel onderzoek naar burgerparticipatie. Uh, dus ik ben betrokken bij dit onderzoek vooral om uh, mee te denken over hoe kunnen jonge vrouwen nou uh, meedenken en meebepalen hoe die openbare ruimte eruit zou moeten zien. Hoe komt het nou uh, dat die buitenruimte voor jongens veel minder bedreigend is, afgezien van het feit dat zij minder kwetsbaar zijn? Hoe ziet die buitenruimte eruit vanuit jongensperspectief gezien? Ja, dat heeft eigenlijk verschillende oorzaken. Aan de ene kant is het dus zo dat heel veel uh, ja, onderdelen van de buitenruimte, dus ik noem even een voorbeeld, bijvoorbeeld een, een skatepark of een sport, sportfaciliteit in de buitenruimte, die, trek, die zijn vaak veel aantrekkelijker voor jongens omdat zij dat soort activiteiten leuker vinden om te doen. Dus wat je dan ziet gebeuren is dat er dus ook meer jongens en mannen zijn die daar gebruik van gaan maken. Waardoor de diversiteit van de groepen die er dus in de openbare ruimte is eigenlijk heel erg beperkt is. Er zijn vooral mannen en uh, jongens. En dat leidt er weer toe dat uh, vrouwen zich bijvoorbeeld onveilig voelen. Want zij hebben juist dus een meer divers publiek nodig. Dus heel veel verschillende soorten groepen die in die openbare ruimte zijn. Uh, en het principe eyes on the street, dat speelt denk ik bij vrouwen ook wel een uh, gewenste rol. Klopt, klopt. Ja, dus inderdaad dat ice on the street, dat gaat ook een beetje dus over dat gevarieerde publiek wat er aanwezig moet zijn. En wat we eigenlijk hoorden van meiden is van ja, er moeten uh, wel veel andere mensen aanwezig zijn, maar het moet ook niet te druk zijn, want dan wordt het ook heel onoverzichtelijk. Uh, en het uh, is dus ook belangrijk om dus, ja, die zichtlijnen, dus om overzicht te hebben van wat is de situatie. Uh, geen hoekjes of bijvoorbeeld blinde muren te hebben waar zomaar iemand achter vandaan kan komen. Dus er moeten zeker mensen aanwezig zijn in die openbare ruimte. Een soort van informeel toezicht. Maar het moet ook niet te druk zijn, want dan is het onoverzichtelijk. Dus het is echt een, een balans die nodig is. Ja, nou is dat onderzoek uh, gedaan. Uh, wat gaat er nu verder gebeuren? Um, nou ja, we hebben um, een boekje geschreven over dit onderzoek. En dat heeft de kenniswerkplaats uh, Leefbare Wijken heeft dat, uh, uitgebracht en gedrukt. En dat hebben wij overhandigd aan de concerndirecteur uh, van de gemeente Rotterdam van Stadsontwikkeling. En uh, ja, daarin doen wij eigenlijk ook een aantal aanbevelingen van hoe moet die openbare ruimte er dan... Ja, anders uitzien en waar moet je eigenlijk rekening mee houden. En wat er op dit moment ook gebeurt is dat we hebben een poster gemaakt... met eigenlijk de belangrijkste inzichten van ons onderzoek. En die hangt nu rondom Zuidplein... waar we een groot deel van het onderzoek hebben uitgevoerd. Dus op die manier hopen we ook dat het gesprek eigenlijk verder, uh, gaande, ja, verder gaat. En uh, hopelijk dat daar ook echt iets mee gebeurt vanuit de gemeente. Nou ja, eigenlijk wat er dus... een van die belangrijke dingen is, dus die eyes on the street. Dus daar hebben we het al over gehad. En een ander ding wat ook voor dat informele toezicht kan zorgen... is dat er dus plekken moeten zijn. En denk aan uh, een nagelsalon of een, een kleine winkeltjes... waar meiden zich eigenlijk veilig voelen om naar binnen te gaan... op het moment dat ze toch zich toch onveilig voelen in die openbare ruimte. En een aanbeveling voor de langere termijn. Misschien ook meer vrouwen bij de stedenbouwkundige plannen... of de inrichting van de openbare ruimte. Zeker. Ja, dus we hebben in totaal zeven... Uh, ...principes die eigenlijk gaan over... ...die inrichting van die openbare ruimte... ...maar daarnaast hebben we ook twee principes... ...die gaan over, meer over de participatie. Dus het belang om die meiden te betrekken... Uh, ...bij dit soort onderzoek... ...en ook bij het ontwerp van de openbare ruimte. En in het onderzoek hebben we dat ook geprobeerd... ...dus we hebben ook veel geleerd over op welke manier... Ja, kun je dat wel of niet uh, handig doen. En eigenlijk de twee dingen die daar heel belangrijk voor zijn... ...is aan de ene kant... Uh, ja, is het ook heel belangrijk om als je die meiden dus uh, mee wil nemen of wil vragen mee te doen aan het, bijvoorbeeld het ontwerp van de openbare ruimte, dat het echt wederkerig moet zijn. Dus ze moeten zien wat er gebeurt met hun input. Zij steken daar tijd in en dan willen ze natuurlijk ook zien van hé, hey, er gebeurt wat mee of uh, we zien dat dat in een ontwerp meegenomen wordt. En aan de andere kant moeten de activiteiten ook wel aansluit, aansluiten op hun leefwereld. Dus, je moet ja. misschien niet gelijk beginnen met... oh, wij willen jullie uh, uh, input hebben op dit ontwerp... maar misschien eerst gewoon iets leuks voor die meiden organiseren... en een vertrouwensband opbouwen... voordat je echt met hen in, in gesprek kan gaan over jou. Hoe zou die openbare ruimte er dan uit moeten zien? Ik vind het een heel veelbelovend verhaal. Ik wil jou hartelijk bedanken, Geertje Slingerland van de TU Delft... voor je toelichting op het onderzoek naar de veiligheid... en het veiligheidsgevoel van meisjes in de publieke ruimte. Dank je wel, Geertje. op een hana zo, zo alweer half twaalf hier bij ZVL. Wat gaat de tijd snel? Zeker met deze lekkere muziek van Tina Charles. I love to Love, En daarvoor een onvergetelijke van Greenfield and Cook. Melody uit 1972 alweer. Over een paar minuten, minuut of zes, zeven... is Jeroen van Gent weer van de partij. Hij ging met zijn blauwe microfoon de straat op... en vroeg aan u, wat waardeert u aan... Anderen. Ja, wat waardeert u aan anderen? Dat is een goede vraag. Denk daar zelf maar eens over na. En kijk en luister vooral naar uh, ja, de antwoorden straks. Want misschien komen die wel overeen met de jouwe. Zou zomaar kunnen. Je komt het weten over een minuut of zes, zeven ook alweer. Hier bij ZVL. Early summer night Cause all my friends get it's Een fraaie gezelschap, hier zo bij ZVL. Sorry, jonge, jonge. Purple Disco Machine. Benjamin Ingrosso, Nile Rogers. Je kent hem van Chic uh, en Sister Sledge. En Shenzi samen in Honey Boy. Nou, zijn mond vol zou je kunnen zeggen. En Rob de Nijs natuurlijk met zijn enige nummer 1-heids Bangerhard. In een uh, ogenblik, nou eigenlijk over een paar seconden al, de reportage van Jeroen van Gent. De krant staat vol van zaken die niet goed gaan. Wat er zo al mis zou kunnen zijn met een ander medemens... is iets waar actualiteitenrubrieken dagelijks volop werk aan hebben. Hier vanochtend de vraag, wat waardeert u in anderen? Nou ja, Jeroen van Gent ging natuurlijk de straat op met zijn blauwe microfoon... en vroeg het u, en jawel, hier zijn uw antwoorden. Wat waardeert u in anderen? Wat waardeert u in anderen? Ja. Ja, hoe bedoelt u? Vriendschap? Of wat doet u als, als dat soort dingen? Ja, dingen die belangrijk zijn om anderen aan te treffen. Oh, Vrienden okay. bekenden. Ja, vertrouwen, vriendschap. Uh, ja, gewoon dat je er altijd op kan rekenen, zeg maar. Wat waardeert u in anderen? Uh, dat ze eerlijk zijn. Wat waardeert u in anderen? In mijn vrouw, in mijn vrouw en mijn kinderen. Ja, dat is voornamelijk, hè. Als ze dan zeg maar, weet ik veel, een leugentje onbest wil doen, stiekem, ertussendoor. Ik hou van oprechtheid. Liever niet dus. Nee, nee, ik, ik ben recht voor zijn raap. Uh, en ik zeg altijd, als je vriendelijk bent naar een ander, krijg je ook vriendelijkheid terug. Ja. Dus gewoon aardig zijn voor je medemens. En Is dat vind goed, ik het belangrijkste in de wereld. Dat ze goed karakter hebben, geen slecht karakter zeg maar. Altijd voor je klaarstaan. Nou, Juist. Dat vind ik wat belangrijk. Eerlijkheid. Eerlijkheid. Ja kort en krachtig. Ja, want het is, de, de vraag is eigenlijk, hè, kunt u, hoe kunt u met een ander door één deur? Hè, dus als ze niet eerlijk zijn, dan gaat dat niet zo. Nee, dan gaat je vertrouwen weg. hè? Als mensen niet eerlijk zijn, dan denk je, ja, wat kan ik van jou wel verwachten? Of kan ik op jou bouwen? Ja. Dat, uh, dus eerlijkheid is wel belangrijk. Wat waardeert u in anderen? In anderen het doorzettingsvermogen, wat ik mis. Mensen die niet zeuren. Ja. En die na een ongemak of een ongeluk of een hele slechte periode het, dat weer overwinnen, dat waardeer ik in anderen. Ja, goeie. Wat waardeer jij in anderen? Ik zou het heel erg waarderen als iemand behulpzaam is. Ah. Ja, um, en ik vind het ook wel leuk als iemand grappig is of aardig. Dan zou ik wel snel met iemand omgaan, denk ik. Ja. Dus kort, als iemand geen grapjes kan maken, dan wordt het niks met jou. Nou, hij hoeft ook niet, of zij, ja, ik weet niet. Hoeft ook niet per se de hele tijd grappig te zijn. Maar serieus, daar ben ik ook niet zo van. De hele dag grapjes stellen, daar word je ook wel doodmoe van, hoor. Ja, uh, soms wel. Wat Oprechtheid. In. Ja, oprechtheid. Merkt u vaak dat het, niet, dat het ja, iets niet oprecht is? Nee, nee, dat Gebeurt dat wel. Waar niet? Ja. Het ligt ook een beetje aan jezelf natuurlijk. Ja. Toch? Ja. Ja. Ik bedoel, uh, uh, ja. Ik, maar... Je moet eerlijk zijn in het leven tegenwoordig. Kan het nog? Nou ja, het kan wel. Als het ligt ook weer aan jezelf. Ja, lukt, lukt het u? Ja, voor mij lukt het wel ja, hoor. Ja, toch, dat denk ik volgens ja, mij ook wel. Met mijn pensioen wel, dus. Uh, ja. Ja, ik ga de staat wanneer ik Wil en. Uh, pluk de dag. Gezelligheid. Iets wat opvalt. Gezelligheid ja. dat is wel een goede, ja. ja. Ja, gewoon lekker, gezellig. Het kan wel beetje. leuk zijn. Ja, <laughs> ja dat ja. is waar. Nee, gewoon dat je een beetje uh, lol kan hebben met elkaar. Lukt dat? Ja. gelijk even vragen natuurlijk ja. Dat? ja hoor ja hoor vandaag op het werk nog denk oh gezellig we hebben we een beetje lol met elkaar en grappen maken en, uh, ja ah. leuk ik vind ook net zo met sport. Ik ben allemaal met sport bezig. Als iemand na een hele ernstige blessure zeg maar, weer terugkomt aan de top. Ja. Dat vind ik dan ook knap. Als je, ja. als je maanden uit de relatie bent geweest. Of zelfs een jaar. En je kan toch weer je normale niveau halen. denk ik aan Lerms Armstrong. Noem maar eens wat. Is al een tijdje terug die ja, wielrennen. wielrennen. Ja, de wielrennen. Goed, dat vind, ik, uh, dat vind ik een moeilijke vraag. Want ja, dan wordt die dopingkwestie weer oh, ja. ja, ja. Dat is... Dus dat, uh, dat is nou geen, geen goed voorbeeld, denk ik. Dus dat zijn bekende maar ook niet familie? Iets van waarderen in anderen? Nee, nee, nee, nee, gewoon algemeen, uh... in het algemeen. In het algemeen? In het algemeen, meneer. En, en, en merkt u het? Ik bedoel, als ze als dan aan de, niet aan de voorwaarden voldoet, zeg maar, niet zo scherp te stellen. Maar lukt het dan wel zo'n contact? Dan gaat het dan minder. Nee hoor, daar heb ik geen moeite mee. Dan doe ik uh, extra mijn best. Extra mijn best? En dan best. merk ik gewoon dat mensen er toch vriendelijker en, en, en vrolijker van worden. Of hey, ouders die dan een beetje boos voorbij lopen. Zeg, goeiemiddag mevrouw. Oh, ja. En dan ineens kijken Kijk. ze om en, uh, oh, oh, hallo. U kweekt er respect over en mee, ja. ja, mee, Ja, De juiste reactie mee. Ja, nou, je maakt andere mensen blij. En dat is de bedoeling. Toch? Wat waardeert u in anderen? Dat ze normaal doen. Ja. Ja. Maar dat is heel betrekkelijk. En iedereen <laughs> gewoon laat in zijn waarde als hij is. Ja, maar wat voor de een normaal is, is het weer voor de ander weer niet normaal. Ja. U weet het nooit. Nee, maar wat bedoelt u met normaal? Noemt u ze voor? Nou, gewoon uh, als uh, bepaalde ziektes geld wordt gebruikt, dan zijn ze maar nou, lekwaai. Juist. Dat liever niet. Nee. Maar voor de rest uh. Niet echt heel, heel hoge. No, uh, no. Wat waardeer jij in anderen? Wat uh, jij in anderen? Respect, denk ik. Dat is heel snel. Ja. Kortom, zonder respect, wat gebeurt er dan? Ja, dan heb je eigenlijk niet zoveel aan mensen, denk ik. Dat is wel belangrijk. Ja. Je een voorbeeldje geven van respect, wat je pas nog tegengekomen misschien? Dat je denkt van, hé... Hey. Ja, gewoon gedag zeggen eigenlijk. Daar begint oh, het bij. Ja. juist Gewoon als iemand langs loopt, gewoon gedag zeggen. is Goede. kleine moeite. Ja, dat is al respect ja. inderdaad. Dat vergeet ik eigenlijk helemaal. Ja. Goedemorgen, goedemiddag. Ja, precies. Juist. Ja. Nou, dan ga ik jou bedanken voor de interviews. Hartstikke bedankt is voor, voor de antwoorden. Gedaan. Nou, is goed. Dank je wel. Dank je wel. Hoi, hoi, hoi. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. jaar in Amerika natuurlijk. Tiffany, Presidential Suite. Met alle schandalen erom. Ja. En um, Annie Lennox. hoor je hier uh, bij veel met No More I Love You. Het loopt al aardig tegen het einde van de show. Goh. En we hebben niet eens een stichtelijk nummer gedraaid vandaag. Nou, dat ga ik repareren met... Och, wat een geweldige. Tel maar mee. Met deze van Gerard de Vries. Ja, heel stichtelijk voor een zondag. Luister maar hier naar het spelkaarten. En tel vooral mee.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 Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker. Want die soldaat, dat was ik. Prachtig hè? Wat een mooi nummer toch? Eerlijk is eerlijk. Gerard de Vries en het speelkaarten aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Zo meteen verzoekplaatjes. Heb je er één? Ga dan naar onze website omroepzvl.nl. Klik daar een verzoekje aan. En dan kun je nog een verzoekje indienen voor de komende twee uur hier. Ik ga daar snel van tussen. Het is mooi geweest voor mij. Ik uh, ga er volgende week weer voor zitten. Rond een uur of elf. En ik hoop dan dat jij er ook weer uh, bent. Dus blijf lekker luisteren naar ZVL. En uh, geniet van de muziek en van de dag. Tot volgende week.